1 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. En dat hij nog geloofwaardig is. Wat hij heeft gedaan was wel onverstandig, zegt Rutte. had eerder beweerd dat hij in 2006 in het buitenhuis was van president Poetin... en hem daar op een bedreigende manier had horen spreken over Groot-Rusland. Hij was daar als Shell-medewerker. In een interview met de Volkskrant heeft Seilstaat toegegeven dat hij niet bij de bijeenkomst is geweest. Als verklaring voor zijn leugen zei hij dat hij zijn bron, die er wel bij aanwezig was, wilde beschermen oppositiepartijen noemen Zelstra ongeloofwaardig en willen een spoeddebat. Transavia mag een piloot die vorig jaar werd veroordeeld vanwege een dodelijk ongeluk in Loostrecht niet ontslaan. Volgens de rechter betekent het extreem gevaarlijke rijgedrag van de man niet dat hij zijn functie als piloot niet zou kunnen uitoefenen. De man kreeg een Zelstra van vier jaar en mag vijf jaar niet meer rijden. Transavia noemde die veroordeling onverenigbaar met zijn functie als piloot. Een transportbedrijf uit Hoge Zand wil in de weekenden internationale chauffeurs in de hal van het bedrijf laten overnachten. Het gaat om een proef. De gemeente Hoge Zand is al akkoord. De inspectie moet nog het groene licht geven. Internationale chauffeurs zijn verplicht minimaal eens in de twee weken 45 uur te rusten. Dat mag niet meer in de cabine. Transport en Logistiek Nederland bevestigt dat bedrijven naar een oplossing zoeken. En zegt verder dat er weinig plekken zijn waar de chauffeur veilig kan overnachten met zicht op zijn lading. De familie van de militair die in 2016 omkwam bij een schietoefening wil een schadevergoeding. De sergeant werd dodelijk getroffen op een oefenlocatie van de politieacademie in Ossendrecht. Hij stond achter een dun wandje in een nagebouwd huis dat niet voldeed aan de veiligheidsvoorschriften. Hij kon de andere deelnemers niet zien en zij zagen hem ook niet. Het weer af en toe zon afgewisseld met een paar winterse buien. Het wordt vanmiddag 5 graden. Vanavond en vannacht gaat het licht vriezen. Morgen een periode met zon en het blijft dan op de meeste plaatsen droog. Dit was ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A5 Amsterdam-Hoofddorp staat tussen Knoop het Raasdorp en Knoop het Hoek een file met vijf minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 pater van geneugten. <lacht> ik zei, je waarde, volgens mij ben ik homofiel. En die zei, dat kan, want dat komt in onze kringen veel voor. <lacht> ja, ja, Dat klonk een stuk bemoedigender. Toen <lacht> zei, pater van geneugten, laten wij God bidden om kracht en bijstand. En toen knielden wij op de stenen vloer van zijn eenvoudige cel.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 En de rector keek al streng aan en zei... Heren, aan u de keuze, zingen of de kerk uit? <lacht> nou, daar stonden we op de gang, bedremmeld als homo erectus interruptus. <lacht> en ik ben het afgegaan en gaan werken in de wijnhandel... van een oom van mij in Rotterdam. En bij een proeverij ontmoet ik op een dag een lief meisje... Jeanne Taats van Haven zaten. Een nicht van de bekende Schapenvokker. herinner je die nog? Wij voelden iets voor elkaar, loopt vriendschappelijk. Maar ik merkte dat het bij Jane serieus dreigde te worden. Dus toen heb ik haar apart genomen en ik heb gezegd... Jane lieverd, ik moet je iets bekennen, ik ben anders dan jij denkt. Ik val op jongens. En toen zei Jane het niets, ik ook. <lacht> Ze nou, oh, dan lullen we er niet meer over. <lacht> En toen zijn wij getrouwd. <lacht>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 En die ging uit zichzelf weer weg. <lacht> Beetje rechtse grap, hè? Zal ik er nog één doen? In China eten ze eieren van 100 jaar oud. Vinden ze dat heel gewoon. Als bij ons een ei 100 wordt, komt de burgemeester op bezoek.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 Niet dat je ervan in slaap valt. Maar ik vind het toch altijd gezelliger als je teut wakker ligt. <lacht> ah, wat fijn dat zo vele dezelfde ervaring hebben. Ja, nou, nou zeggen ze dat van al dat drinken je geheugen slechter wordt.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 Hij zegt, ik wil geen slagroom, alleen wat amandelsnippers en op het bovenste bolletje een kers. Hij zegt, snijf het nou op. Ik zeg, nee, ik ik kom nou wel. Kom na de hand terug, hij maakt het zakje open, broodje kroket. <tog> En mijn vriend zegt, zie je wel, je had het op moeten schrijven. Je bent de mosterd vergeten. Tadaa! Ah, ik vind het gezellig bij jullie. Hè? En ik heb het met mijn vriend ook heel fijn. In het weekend zijn we altijd samen en dan draaien we mooie klassieke muziek. En dan roken wij graag een stick, een joint. En daarna doen we altijd een leuk spel. Eerst een uur flink blauwe. En dan gaat even ons de camera uit. En dan moet de ander rijden wie er weg is. <lacht> Paul van Vliet was dat uh, met zijn conferentie. Uh, Charles van Tetro Junior, hè? Junior. <lacht> <lacht> ja, de man is geloof ik ook al in de tachtige middels, hè? Paul van Vliet, toch? Ja. Best, uh, best ook een gerenommeerde leeftijd. Ben je de fan van, of zeg je van... Jawel, ja, ja, ja, ja. ja. Leuk, ja. toch? Ja, goede conferentie. Ja. Ja, ook, ja. Maar ook wel met het, het hart op de goede plek. Want ja. hij zet zich ook in vooral bij UNICEF. Hij, ja. Bij UNICEF zit hij hier, ambassadeur. Ambassadeur van, ja. Dus nou, hij pleit nog altijd voor uh, het, het welzijn voor kinderen. Toch? Ja. ja. We gaan eventjes uh, van Matt Bianco genieten. En dan uh, ga ik even bellen of ik uh, Joop Van Nes uh, te pakken kan krijgen.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 Thank om met Joop te bellen. Het is ook gelukt. Ik heb Joop gesproken, maar luisteraars... hij is eventjes met een interview al bezig... en heeft mij beloofd... dat we zo rond kwart voor twee hem nog even mogen bellen... om even de dingen van het afgelopen weekend bij te praten. Hij was in ieder geval al uit zijn bed. Hij was uit zijn bed. helemaal. Hey, Matt Bianco, staat er nog bestaan? Kun je het even googlen zo voor me? Ja, dan vertellen we dat straks in de volgende plaat. Ik heb uh, het idee om... Uh, Michael Jackson te draaien... met Don't Stop Till You Get Enough... Like a number. You know, I was, I was wondering, you know, if, if you could keep on because the force is, it's got a lot of power, and it, it makes me feel like uh, it. It makes me feel like it. <laughs> Bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Ollo Hulsof en Charles Luijf. Ja, er is weinig verder nieuws te melden... dus we gaan weer het nieuws van een uurtje geleden beginnen. Een wandelaar is vrijdagavond ten val geraakt op het Zandvoortse strand. Rond half negen kwam de strandganger door onbekende redenen ten val. Omdat het slachtoffer op het strand bleef liggen... werd de reddingsbrigade opgeroepen om assistentie te verlenen. Ze hebben de gewonden op een brancard in de auto geschoven en naar de boulevard gebracht... waar een ambulance klaarstond om het slachtoffer naar het ziekenhuis te brengen. Raadslid Jan Beelen, hij vertegenwoordigt het CDA... en die vindt dat het college namens de gemeente Zandvoort aangifte moet doen tegen de tabaksindustrie. De Christendemocraat wil dat Zandvoort zich aansluit bij gemeenten zoals Amsterdam en ook Utrecht. In december, jongstleden heeft deze gemeenteraad het lokale en regionale gezondheidsbeleid vastgesteld. Uw college neemt ambitieuze maatregelen om het roken in onze gemeente zoveel als mogelijk te ontmoedigen zoals het mogelijk verbieden van het roken op bijvoorbeeld onze sportcomplexen. Ook heeft uw college toegezegd dat Zandvoort zich op korte termijn zal aansluiten... bij en of partner zal worden van de maatschappelijk gedragen alliantie Nederland Rookvrij. De gemeente Zandvoort heeft een ambitieus programma om het roken dus te ontmoedigen... en tegelijkertijd poogt de tabaksindustrie met list en bedrog ook onze inwoners... Bewust verslaafd te maken en te houden met alle negatieve, vaak dodelijke gevolgen, voor het individu als voor onze samenleving tot het gevolg. Het minimale wat onze gemeente kan doen <coughs> is zich aansluiten bij de aangifte en namens ons, namens onze circa 17.000 zandvoerders, een glashelder statement maken en afgeven in deze mogelijk historische strafzaak. Aldus belen. En dat uh, heeft hij allemaal kenbaar gemaakt in een onlangs gestuurde brief... aan het uh, college van burgemeester en wethouders. Hij wil van het college weten wanneer Zandvoort zich daadwerkelijk aansluit. Want dit pikken wij niet meer anno 2018, zo zegt hij. Indien uh, u hiertoe niet bereid bent... verneem ik graag de reden waarom uw college niet tot aangifte overgaat. Zo sluit hij zijn epistel af. En dan, jongeren van Zandvoort, let op. Er worden jongeren gezocht voor een campagne. De gemeente Zandvoort zoekt jongeren tussen de 18 en 23... voor een campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart aanstaande. Doel is om andere jongeren te motiveren om te gaan stemmen. Ben jij tussen de 18 en 23 en vind je het belangrijk... dat jongeren 21 maart gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen? Woon je in de gemeente Zandvoort en heb je geen camera -vrees? Als je op al deze vragen volmondig ja-antwoordt... dan zoekt de gemeente Zandvoort jou. Help jij mee om een campagne te ontwikkelen en uit te rollen om jongeren te motiveren om te gaan te stemmen? Als je interesse hebt, e-mail dan naar communicatiezandvoort.nl. Niet moeilijk, nogmaals. Communicatiezandvoort.nl. Nou, dan niet zo'n leuk uh, bericht van een mevrouw... die een glas in haar gezicht heeft gekregen. Want een 18-jarige vrouw uit Zandvoort heeft zondagochtend een glas in haar gezicht gekregen. Dat gebeurde in een bar. Aan de kromme elleboogsteeg in Haarlem. Nou, die, uh, die club ken jij vast ook nog wel. Oh, Dat nou, was, was, was volgens mij vroeger Palermo. Palermo, ja, ja. En tegenwoordig. De uh, Stalker? De Stalker, hè? ja. Uh, de vrouw die zal uh, zijn lastiggevallen door een persoon. en vervolgens een glas uh, naar haar toe hebben gekregen. Ze liep daardoor een snijwond in haar gezicht op. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en de verdachte is aangehouden. En vervolgens meegenomen naar het bureau in Haarlem. De politie heeft een onderzoek ingesteld... naar de precieze uh, voor, uh, toedracht van dit uh, voorval. Nou, dan gaan we ook nog even kijken wat voor weer we uh, krijgen, luisteraars. Want... Uh, nou ja, u kunt, als u nu naar de buiten kijkt, heeft u het al waargenomen. Nou, <laughs> er is in ieder geval een zonnetje heerlijk eronder. zonnetje. Ja. Het ziet er uh, zeker niet somber uit de komende dagen. Dinsdag en woensdag wordt het zelfs vrij zonnig. Alleen in het zuidwesten van ons land neemt op dinsdag de bewolking in de hogere luchtlagen toe. En dan krijgt de zon uh, geleidelijk uh, moeilijker om door de wolken te breken. Woensdag heeft de oostelijke helft van ons land uh, ook de beste papieren voor de zon. Donderdag wordt het nat, woensdagavond neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe, of vanuit het westen toe. Uh, op de nadering van een actieve storing. En in de nacht van uh, woensdag naar donderdag dan gaat het geruime tijd regenen. In het oosten en noordoosten valt de neerslag waarschijnlijk eerst in een tijdje in de vorm van sneeuw of natte sneeuw. En donderdagochtend trekt die neerslag uh, heel snel uit het land weg en dan klaart het vanuit het westen gelukkig weer op. Nou, dan de verre voorspelling. Het weekend wordt uh, vrijwel droog en zonnig. Vrijdag dan straks de dag sowieso zonnig en in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Maar, ik zei het al, het blijft droog. Uh, zaterdag en zondag is er ruimte voor de zon, maar moeten we het ook met wolkenvelden doen en mogelijk uh, dat er in het zuidoosten in de ochtend op zaterdag nog even wat regen valt. En de temperatuur. De komende dagen zullen de maximaal iets hoger gaan uitkomen. Tot en met woensdag is het zo'n 4 graden, 6 graden ongeveer. En daarna wordt het al heel snel 8 graden. De eerste nacht de vriest het duidelijk nog licht met kans op gladheid. Maar ook na donderdag kan het kwik in opklaringen nog dalen tot rond het vriespunt. Wat dat betreft blijft het dus, als u aan het verkeer wilt deelnemen luisteraars, uitkijken... dagelijks hoe het is met kans op de gladheid het Zie je Het van de zijde op zie je We zijn hier in de studio ook een beetje ademloos. Want jij vult het niet zomaar aan. Het is natuurlijk omdat wij volgende week ja. van plan zijn. Of van plan zijn. Wij hebben kaartjes. Naar Oberhausen. Naar Oberhausen. De Duitse show van haar. Uh, Bijwonen. maar. Bij wonen, maar, maar, ja. maar, maar, maar, maar, vertel. Ja, uh, sinds een uh, paar dagen is zij nogal uh, ziek. En heeft ze al diverse concerten, onder andere in Berlijn, heeft ze afgezegd. En uh, ze dachten maar dat het eigenlijk misschien voor één of twee dagen zou zijn. Maar inmiddels zijn het al uh, meerdere concerten die zijn uh, afgelast. Dus we hopen wel natuurlijk dat ze uh, volgende week dinsdag, de twintigste, toch wel in Oberhausen uh, zal uh, staan. Ja, want we hebben ook nog een hotel geboekt Ook nog betaald ook. Ja, he? dus, ja, dus, uh, ja, ja, dus uh, wat... Uh, ik heb geen flauw idee hoe, je dan, hoe dat dan gebeurt. Dus wij gaan dan, zal ik maar zeggen, gaan we. Ah, gaan Nee, we gaan bankroet. Oh. <laughs> we gaan bankroet. Met geld. Krijg je dan eigenlijk dan nog de gelegenheid om. een. Ja, er wordt er gewoon daarna, de, de, de concerten worden wel weer dus nieuwe data's voor gepland. Dat ja. gebeurt sowieso. Maar ja, ik weet natuurlijk niet hoe, dat, uh, het, weet je, hoe je je het, het hotel, met, met ziet, het hotel uh, he? zit. Of uh, dat hotel ook uh, meegaat. Uh, maar ik, ja, nou, je wijf... zou bijna denken van wel. Want uh, die, die hotels daar zo, die draaien enorm uh, op de concerten. Vooral die zij uh, geeft daar zo. Ja. In, uh, in Oberhausen hoor, in dit hele uh, gebeuren. Ja. Want echt waar, de, de, de, uh, je moet echt, een, een dat hebben wij tenslotte ook gedaan. Een jaar geleden. Uh, gelijk uh, hotel geboekt. En waar we eerst instantie wilden gaan... Ja. Hè, wat we door Ella uh, uh, kregen uh, doorgegeven... Ja. dat was al volgeboekt. Ja, de mensen, de mensen weten... Dat was een, niet... is een jaar geleden. Maar wie is Ella? Wat de mensen dat weten? is een uh, kennis <laughs> van ons hè, op, de, op Facebook. Uh... <laughs> Oké. Okay. Uh, onze ja. Facebook-vriendin. Ja, nou, uh, ik, hoop maar dus... dat, uh, ik hoop maar dat het allemaal uh, goed afloopt... Uh, ja. Uh, en uh, wij geven haar gewoon een push... door haar op zonneschijn te laten lopen. En dan krijgt ze hulp van Katrina en de Waves. Katrina de Wees Walking on Sunshine. En Katrina uh, is niet de enige luisteraars die op, op zonneschijn loopt vanmiddag. Want we hebben een zonnige Joop hier in de. Ja, in ja ik uh, kan op zonnestraal is hier bij de. Uh, de een studio, schijn, dus uh, uh, uh, Ik had de koptelefoon kop over je. Van hey, uh, mooi dat je hier eventjes uh, komt binnenvallen. Want uh, we zijn ontzettend nieuwsgierig wat jij allemaal hebt uh, meegemaakt. Het nou, het was nogal wat. Zaterdag viel het wel mee. Ja. Waarschijnlijk alleen maar uh, wat voor mij belangrijk is. Het voetbal. voor ja. sandvoort moesten strijden tegen de nummer 1 stormvogels. En als ze wonnen, zouden ze bovenaan staan. En dat is ook gebeurd. Sandsvoort won met 2-0. Maar zondag moest ik weer vieren delen. Want? Ja, het begon met een met van de mooiste dingen van het jaar. Ja. Het kindercarnaval. Oh ja, natuurlijk. Is... In, uh, in Theater de Krocht. Ja. Ja, dat vind ik altijd geweldig. <laughs> ja, dat is super. Dat is zo leuk. En, en, de, de Roy is georganiseerd? Roy van Buren? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat wordt door Theo uh, Smit, de uh, exploitant. Ja, van de kocht. Van okay. de kocht. Ja, die, ja. Die, die wordt georganiseerd. Dat Roy was er wel bij. Ja. En uh, met mijn collega Kees Rutgers. Ja. En met Frank. Die, uh, die organiseren dat. Erg leuk. Zon... Ik vind alleen één ding jammer dat er altijd die zaal bijna volledig gevuld is met uh, volwassenen. En die kinderen <laughs> moeten dan tussendoor rossen en, uh, en polonaise lopen. Ja, ja, ja. Maar goed, uh, dat, dat schijnt dus niet te stoppen te zijn. Hé, hey, maar uh, de opkomst qua kinderen, hoe was dat? Dat was goed. Oké. Okay. Het, het begon een beetje aarsland, maar het was goed. Het was ook goed weer natuurlijk... Uh, het regende niet, het was droog, dus ja, nou, dan komen ze wel. Hadden ze ook nog een bent binnen? Zo n, zo n... Nee, nee, nee, nee, nee oh. dat is weer overdreven. Oh. Noppie Nopje Bijnes, die, die draaide de muziek ook geweldig weer. Ja. ja. Helemaal goed. En dan, dat, toen, ik kon niet tot het eind blijven, helaas. Want in het Zanders Museum, dat trad uh, een Chapeau op. Een Chapeau, dat is een trio van uh, onze Zandersse violist Lubie Schuurman. Ja. En uh, dat was een ontzettend goed bezocht concert van een uur. Met uh, allerlei uh, Franse, Engelse en Nederlandse chansons. Ja. Erg goed gespeeld. En dat is een mooie combinatie. Piano, viool en zangeres. Goeie zangeres, overigens. Nou, daar kon ik ook niet tot het einde blijven. Want uh, bij het Wapen van Zandvoort begon de eerste Middag. Eerste Middag? Eerste Middag. Okay, en okay. het was stamvol. Ja. En er werd geweldige muziek gemaakt. Ja. Heerlijk. Ik hou van die muziek. Een beetje het sfeertje van de, de Wild Rover en zo. Ja ja ja. ja, ja, ja. Nu, uh, eigenlijk in het begin van de tweede set... brandde de versterker door. Oh. Rook eruit zelf. Oh. Ja, ja, ja, ja. Dus... Uh, maar die jongens te... meteen improvisatie: smoke on the uh, Nee, maar ze, gingen, ze gingen gewoon uh, uh, uh, akoestisch verder. Kijk. Er was een akoestische gitaar. Ja. En er was een drum. Ja. Zo'n Ierse drum. Ja. En er was een violist. Die had geen, uh, geen uh, versterker nodig. En hij had ook een, uh, ja, een soort van, van... Ukulele leek het wel, okay. zoiets. Maar het ging dus ja. om de gitaarversterker die uh, op opgeblazen werd. En, die, die... en de zangversterker. Ook? Ja, het was, het was één versterker. Dat was naar de Ratspadee. Ja. Maar goed, het uh, was ook niet nodig. Je hebt, denk ik, ook in een café geen versterking nodig. Okay, Je maar... moet akoestisch ja. spelen, vind ik. Maar, maar, want, uh, vokaal werd dat dus ook gewoon droog. Ja, ja, ja, ja. Dat, dat moet je kunnen redden daar. Ja, oké. Okay. dat was. Dus wel... soms, soms zie je ook wel eens dat we gewoon met, met versterkers bezig zijn in een van die zulke boksen. Ja, dat is helemaal niet In nodig. een klein caféetje, dit is toch onzin? Dat ja. is toch. Uh, uh, dat was dan wel een nadeel van Chapeau in het Handelsmuseum. Want dat is ook een kleine zaal. En er stonden ja. toch weer twee van die jessers van boksen daar. Ja, ja, dat bedoel ik, ja. ja. Waarom? Oh, ja, oké. Okay, ja. Je hebt een, een versterker nodig voor een elektronisch piano. Ja, want dat hadden ja. ze dan. Nou, dat is in orde, maar ja. het stond niet te hard. En dat was gelukkig het geval. Oh, dat, ja, ja. En dan, nou ja. En, ontzettend leuk. Druk, zei ik al. En s'avonds was uh, de laatste editie van dit seizoen... van Zandvoort Lacht in uh, het Amsterdam Beach Hotel. In uh, een app Café, daar. Een restaurant. Stand-up comedy. Stand-up comedy. Ja. Barstensvol. Ja. Hm. En er zat een groep... Uh, dames en die deed zo geweldig mee. Okay. Maar als je één keer bij de eerste comedian het haasje bent... dan blijf je dat bij allemaal, hè? Yeah. Nou, dat was gedurende de hele avond het geval. Het <laughs> was erg goed, moet ik zeggen. Ik heb, die, ik heb, die, ik heb dat vier jaar gevolgd. Ja. Ik ben bij bijna alle uitvoeringen geweest. Ja. En dit is wel een van de grootste. De Willis geweest. Nee, uh, hey, maar uh, hoeveel mensen kunnen daar binnen? Ongeveer? Er zat een man of veertig. Oké, en dan is het vol? Dan was het vol. Ja, Dit ja, ja, ja. is de, de, de restaurantzaal van uh, Epp en Vloed. Dat is ja, het restaurant daar. Ja. En ontbijtzaal. En, eh. Uh, ja, uh, daar staan ook tafeltjes in, bijvoorbeeld. Oké. Okay. En het is niet al te breed en niet al te lang. Het is, uh, Nou, het, het, de, de studio is langer. Oh. veel langer zelfs. Oh. Oké. Okay. Wel ietsje breder is. Het ja. Dan. Maar het geeft wel een heel intiem sfeertje dan natuurlijk. Ja. Ja. ja. Erg leuk. Het uh, was uh, um, Saeed, West Said, dat is een van de jongens van de Comedy Train. Die organiseert dat met zijn evenementenbedrijf. En uh, hij had het hele goede uitgenodigd. Oké. Okay. Ja. Zie je nou ook van die mensen die je dan hier in Zandvoort hebt gezien... weer uh, op Nationale Televisie uh, Nee. Dit, is, uh, dit zijn open mic-avonden. Ja, en hier kan dus uh, de beginneling en de kun, kan daar nieuwe grappen uitproberen. Voor de nieuwelingen, de groentjes zeg maar, uh, die kunnen ervaring op een podium opdoen. Mm -hmm. uh, daar was er gisteravond eentje van. Ja. Uh, maar er stond ook een doorgewinterde die al uh, vijf, zes jaar bezig is. En die probeert een nieuwe grap uit. Okay. En dat is de charme. Ja, ja. Je weet nooit wat je krijgt. Okay. Ik heb het één keer een, een avond gehad Was met puur Engelsen. Twee acts, ik noem het acts, weet ik veel hoe dat heet. Ja. En dat was niet om aan te zien. Daar heb ik ook heel negatief over moeten schrijven. Dat ben ik, ben ik, zo ben ik eigenlijk niet, maar dat kon niet anders. Mm -hmm. Maar voor de rest is het altijd geweldig. Ja. Altijd goed. Ja. En, maar nogmaals, beginnelingen en ervaren mensen staan daarop. Hoe wordt het, het, nou? het eigenlijk gezien? Jij, <coughs> werkt, jij werkt voor de Zandvoortkrant, ja. En je maakt dan recensies. Hè? Ja. Je, je doet interviews je maakt recensies. Hoe wordt het nou gezien? Want jij schrijft aan jouw mening op. Dat is eigenlijk subjectief natuurlijk. Ja, maar ik schrijf wel mijn mening. Mijn naam staat ook bij die artikelen. Ja, ja, ja, ja. Normaal gesproken als ik een, een wedstrijdverslag maak van, van voetbal of basketball Of een politiek verslag. Of maakt mij niet uit. Dan gaat mijn naam er niet bij. Maar als ik mijn mening ga geven. Ja. Dan gaat mijn naam erbij. Ja, ja, ja. Vind je het niet lastig om om te doen? Nee. nee niet. Nee, nee absoluut nee, nee, want, niet. Want, ja, objectief kan je dan bijna niet zijn. Dus je legt toch je, je, nou, eigen, ja, ik, je eigen ziel erin. Zeg maar. ik, ik werk voor een lokale krant, Charles. Ja. En dan kan je nooit objectief zijn. Nee. Dan ben je altijd al subjectief. Ja. Je bent voor Zandvoort. Ja, dat is ook zo. Ja. En dat is hier het geval. ja, ja Ik doe het met Bloemendaal en Heemstede. Ja. Op een andere manier, via het internet. Ja, dus zag ik ook Heemskerk staan? Nou, wij hebben. Wij, wij, wij, het deelt wel eens wat. He? Ik doe, doe uh, samen met collega Wim Meijer eigenlijk zo langzamerhand de hele Eimond. We zijn ook hier voor Zandvoort in de Weer geweest. <coughs> voor Jaap Koper. Ik ben, ja, ja. Ik ben vorige week uh, op bezoek geweest bij een instelling die uh, hier uh, op het Venemaplein... Uh, uh, bemiddeld in het verhuur van... Uh, ...particuliere woning in Zandvoort... ...van mensen die bijvoorbeeld een paar maanden naar het buitenland gaan... Ja, ja, ja, ...en ja. dan hun, uh, hun uh, appartement... ...of hun woning aan... Uh, aan uh, ...toeristen willen ja. verhuren en zo. Dus dat... Uh, maar ja, dan goed, dat het is nou niet echt nieuws... ...dat is dus meer reclame wat je dan eigenlijk maakt. Hè? Dus, uh, dat voor, is het ook. voor je site En eigenlijk maak ik ook reclame voor Zandvoort. Oké. Okay. Nou ja, natuurlijk... Je, bent, nou, maar je, ...je gaat er helemaal vol in... ...want je ja. bent elke weekend vol op... Uh, nou, gewoon de hele week. Ja. En er zijn weken dat ik gewoon 40, 50 uur bezig ben voor de krant. Ja. Maar er zijn ook weken van minder. Heb je nou voor ons iets, iets dat je zegt van nou, dat is nog niet bekend, maar dat weet ik al en daar ga ik over schrijven? Hmm. Echt een van waarvan je zegt van nou, de mensen zullen nog van de stoel afrollen. <laughs> <laughs> nou, het, Zandvoort ja. is een klein dorp en ja. uh, als er ja. iets gebeurt, is het in no time bekend, met ja. name met de tegenwoordige social media. Ja. Facebook werkt ontzettend goed in Zandvoort. Ja, ja. Echt waar, maak je niet ongerust. Als je er iets op zet, is het in no time gedeeld aan alle kanten. Oké. Ja. Maar wij, wij, als ik ergens iets over schrijf, is het uitgebreider dan dat het op Facebook gebeurt hoor. Oké. Okay. En ja. dat is de kracht van de krant natuurlijk. Ja, ja. Het is een beetje als die nieuwe serie van Zomer in Zeeland. Daar werkt Met... trouwens, daar, daar <laughs> zit een meisje bij, een Sanfers meisje, die ja. heeft daarin geacteerd. Oké. Okay. Uh, zij is de dochter van een makelaar. Ik volg die serie verder niet. Oh ja. Ja, ja, ja. Dit heb ik eens een keer gezien. Een, ja, de hele... Blauwe nagels ja, en blauwe ja, ja, haar. Ja, ja, ja. Heel uh, excentriek. Of tenminste heel bijzonder. Uh, Rachel ja. Plantinga. Ja. Dat is Sanford's volgens En staat hij zo achter. Ik ben er niet. In, <laughs> Acht, 18 jaar. Uh, volgens uh, een paar... Oh. Uh, en ze zit op school om dus uh, filmactrice te worden. ze dus willen graag de film weer. Oké, okay. ja. Ah, ja. Maar dus, ah. dus, dus, het, is, het is echt uh, duidelijk. Is iets van uh, hoe snel het kan gaan. Ja, uh, ja. Nou, zij is al ik heb al een artikel geschreven toen ze 12 was. Daar deed ze ook al dat soort dingen mee. Okay. Ze heeft ook een Flikker Maastricht meegespeeld, bijvoorbeeld. Uh, Flikker Rotterdam geloof ik ook, één aflevering. Ja, ik, nou, vind vind het ik vind overigens van die, van die uh, Nederlandse crime-series... Uh, om, om het zo maar even te noemen, moordvrouw en al die andere op de een of andere manier, en ik weet niet waar het aan ligt pakt het me niet uh, zoals bijvoorbeeld Deense of Noorse series of of Engelse series ja, maar de uh, meer met Britse ja ik denk dat de verhaal is wat anders zijn met na als jij zegt in want dat is waar ja. uh, die Scandinavische crimes crimmies ja. uh, detective die zijn geweldig Zet ja maar, een, maar ook het ook het acteerwerk hoor nou dat dat kan in Nederland ook wel maar met... de verhaaldracht hoe Verhaal steekt goed in elkaar of niet, ja, zeker weten, ja. en dat is zo ontzettend verhaal. Ik ben namelijk bij, bij die politie-series, ja. En je hebt in Scandinavië en ook in Denemarken en in de Zweden hele goede uh, detective-schrijvers, geweldig. Je ja. wel een bijvoorbeeld, het ja. is een geweldig duo dat prachtige boeken heeft gemaakt. Oké, okay. waarin je echt in de laatste pagina pas weet wie is, wie heeft. Die ja, ja, ja, hij ja, ja. ja, ja. ja, ja. is als The Bridge en The Killing en zo, een geweldige series allemaal. Zijn er die... nog spannende dingen trouwens uh, hier in Zandvoort uh, binnenkort? Uh, ja. Dat je weet, uh, dan moet ik, ik even... had nog niks vernomen of zo van, ja. uh, van Erik Timmermans of zo. Of Erik Timmermans, die komt die krocht, uh, 18, uh, 18 februari weer. En dan okay. treedt David ja. Kivit op, ja. een zanger. En, en daar komt de uh, komende donderdag een aankondiging van in de krant. Die speelt de uh, zondag in uh, de krocht. In de krocht, oh, oké, okay, dan... Uh... En daar ik had nog zit... geen mail van hem ontvangen. Dat is in ieder geval komende, komende ja. zondag. Dan is er ook een uh, klassiek concert van Classic Concerts. Klassiek moet je dan even tussen aanhalingstekens zetten. Want er komt een Haarlemse uh, vocal group. Harlem Jive. Harlem Jive. En dat is niet echt. Ja. cappella. oké. En dat is niet echt klassiek. Nee. Maar sorry. er zitten wel nummers bij. Ja, uit, sorry, uit de 50 en 60e jaren. En uh, dat is dan voor hun wel klassiek. Maar ze spelen ook met derde nummers. En uh, ja, het is eigenlijk, vind ik, uh, niet echt klasse concertsachtig. Maar goed, het zal wel weer voorkomen. Want het is echt heel erg goed. Je hoort, oh. je hoort de muziek al een beetje wat. dat Het is uh, dus niet zomaar, want we hebben nog een paar minuutjes. Maar uh, had jij je hele verhaal ten aanzien van het afgelopen weekend afgemaakt? Met die stand in Was dat het laatste item? Of? Dat was eigenlijk het laatste wat ik heb meegemaakt. Ja, ja, ja, ja. Ja. Waar ik naartoe ben geweest, laat ik het zo zeggen. ja, ja. Want als je iets meemaakt, is het weer wat anders. Ja. Joop, hartstikke Ga ik jou zien uh, die, uh, met, uh, in de krocht? Uh, ik? Uh, nou, denk het niet. Want ik denk nee? dat mijn collega Nel Kerkman naar de krocht gaat. Die wil altijd de jazz doen. Oh, ja. En dan ben ik bij het klassieke concert. Zijn fotografeerd ook? Uh, een... Dan dus stuur ik een, uh, fotograaf, stuur ik naar, uh, de, een andere fotograaf naar de krocht Oké. Okay. Oh, ja. We, we coveren het uiteraard. ja, ja. Ik nou, vind ik het heel erg, ik, ik, ik, ik hou van jazz. Ja. En. Uh, <coughs> ja, het is geniet, ja, goed hoor. Uh, is, is, is, is ja. Soms ja. heb je geen keuze. <lacht> Zoals in deze. Ja. <lacht> maar uh, je had wel de keuze om uh, hier naar boven te komen. En dat vonden we een goede keuze, joh. Hartstikke bedankt Ja, voor, hoor. ja, ja graag. graag gedaan. Want dat, ik vind het altijd leuker als telefonisch uh, zit. Ja, ja. Maar, kijk, ik, ik, ik, ik had een, een interview op de Hoge Weg. En dan kom ik hier langs van het <coughs> huis. En ik kijk op mijn klok. En ik, oh, en ik sta aan beneden ben. en jij belde. Ja. Ja. Ik kom er zo boven. Geweldig. <laughs> <laughs> nou, nog, nogmaals, dank ervoor. Ja, Dolly helaas uh, ziek. Oh, nou, hartstikke bedankt voor jouw ja, uh, jou hulp vanmiddag. Want uh, daar was ik heel blij mee. En uh, ja, luistera luisteraars doen. wat ons betreft uh, nog een hele fijne maandag toegewenst natuurlijk. Ja, en voor Om, mij goed. tot vrijdag. Ja, tot vrijdag. <laughs> Oké, okay. tot dan. Hoi. Hoi.